Jobboot met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel vindt dat van de Europese Unie stap voor stap meer bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. Van een monetaire unie moeten we overgaan naar een politieke unie, zei ze vanochtend voor de Duitse televisie. Ze wil daarbij niet wachten op landen die die stap nog niet willen maken. Merkel pleit voor een kopgroep van landen die de integratie in Europa kunnen versnellen. De bondskanselier herhaalde nog eens dat economische groei in Europa alleen bereikt kan worden met een solide begrotingsbeleid.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 Waarschijnlijk heeft Magnotta de drie nieuwe filmpjes op YouTube gezet terwijl hij op de vlucht was. Vorige week kregen twee politieke partijen in de Canadese hoofdstad Ottawa de linkervoet en linkerhand toegestuurd van McNottas vermoorde vriend. Later kregen twee scholen in Vancouver de andere hand en voet via de post binnen. Het weer bewolkt met af en toe wat zon, maar ook kans op regen. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Morgen eerst droog, in de middag opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt dan wel iets koeler dan vandaag. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knopend Hoevelaken 4 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden bij Knopend Muidenberg 2. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en de Randweg Doordrecht 4 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechte reisschok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In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 I'm just playing it that walks away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 Doe me lavo. Van ZFM via de kabel op 104.1 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.